Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het is een Nederlands bedrijf gelukt om 22 mensen te evacueren uit Soedan. Volgens Nieuwsuur gaat het om werknemers van een bedrijf in een havenstad. Zij werden met kleine bootjes naar een groter schip gebracht dat lag verderop te wachten. Ook de afgelopen dag waren er weer gevechten in Soedan. Meerdere landen proberen mensen weg te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 134 Nederlanders geadviseerd om alvast een tas in te pakken. De zoon van Poetins woordvoerder heeft voor de Wagnergroep gevochten in Oekraïne. Wagnerbaas Prigozhin zegt dat, dat hij Poetins woordvoerder Peskov heeft geadviseerd... zijn zoon niet naar het gewone leger te sturen, maar zich bij Wagner aan te laten sluiten. De baas van het beruchte huurlingenleger heeft vaker kritiek op het gewone leger... en ergert zich er ook aan dat kinderen van hooggeplaatste Russen niet meevechten. Peskovs zoon Nikolai heeft volgens een Russische krant zes maanden gevochten... in de Oekra Regio Luhansk. In het oosten van Kenia zijn 21 graven ontdekt met vermoedelijk leden van een christelijke secte. Dat was in de buurt van een gebouw waar de politie vorige week 15 erg verzwakte leden weghaalde van de Good News International Church. Vier van hen overleden op weg naar het ziekenhuis. De leider van de secte zou hen hebben aangemoedigd zichzelf dood te hongeren. De sectenleider is gearresteerd. Elsbeth Stoker en Daan Hofstee hebben de journalistieke prijs De Tegel in de categorie Beste Audio Podcast gewonnen. De prijs werd uitgereikt in NOS met het oog op morgen. De winnende podcast heet Grijsgebied en gaat over bekentenissen die de politie losweekt na infiltratie. De podcast werd uitgegeven door de Volkskrant. De Tegels in andere categorieën worden maandag uitgereikt. Het weer zo goed als droog en dat blijft vannacht ook zo. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen eerst droog met zon, maar in de loop van de middag vaker bewolking en vanuit het zuiden regen. Het wordt maximaal 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Hello Zijn, hoe gaat het anders? op zijn kop Laat het even los Het mag er wezen Nooit meer hier alleen Hoe het plots verscheen, voor me begrepen Want ik voel weer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 put Rust. Ik loop zit weg, ik ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Just a question I'm not afraid of Punt 9. Zie